Ik met het NOS Journaal. De Apeldoornse wet aanleiding zijn de conclusies uit een raadsenquête over het grondbedrijf van de gemeente. Uit dat onderzoek blijkt dat Mets ambtenaren heeft geïntimideerd. Ook heeft het college de gemeenteraad onjuist en onvoldoende geïnformeerd over onverkoopbare bouwgrond. Door de crisis worden er minder bedrijventerreinen aangelegd en woningen gebouwd. Daardoor blijft Apeldoorn met de bouwgrond zitten en leidt het tientallen miljoenen euro's verlies. In het slechtste geval zo'n 200 miljoen euro. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft Turkije opgeroepen tot kalmte nadat de Franse Senaat een nieuwe Armeense genocidewet had aangenomen. Juppé, die persoonlijk tegen de nieuwe genocidewet is, zei tegen een tv-station dat hij het moment van de wet slecht vindt gekozen. Turkije heeft president Sarkozy opgeroepen om de wet niet te ondertekenen. Als hij het toch doet, volgen er vergaande maatregelen, zegt de regering in Ankara. Volgens de Turken zijn in 1915 veel Armeniërs om het leven gekomen, maar zou er geen sprake zijn van massamoord op een bevolkingsgroep. De grootste olieraffinaderij van Europa, PetroPlus, vraagt uitstel van betaling aan. Het zijn bedrijf kan zijn schulden niet meer betalen en is daar al weken over in gesprek met kredietverstrekkers. Gisteren is ook de handel in aandelen van PetroPlus stilgelegd. De olieraffinaderij heeft last van een lagere vraag naar zijn producten vanwege de verslechterde economie in Europa. PetroPlus is eigenaar van vijf raffinaderijen in Europa, waaronder één in Antwerpen. Er werken 2500 mensen bij het bedrijf. Op de Australian Open heeft Roger Federer de halve finale bereikt, zijn dertigste in een Grand Slam toernooi. De Zwitser won in drie sets van de Argentijn Juan del Potro. In de halve finale moet Federer het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Rafael Nadal en Thomas Berlich die nu bezig is. Het weer dan nog in het noordoosten een bui, verder droog en wat zon. Later meer bewolking en tegen de avond in het zuidwesten wat regen. Het wordt vandaag 5 tot 7 graden. Dit was het en was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooi Meer en Blarikum, 3 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verderop richting Amersfoort staat voor Bunschoten 3 kilometer. Op de A7 horen richting Zaandam voor Afritweide Wormer 2... A8 richting Amsterdam voor het Koemplijn 3. A9 Alkmaar-Amstelveen voor het Rasdorp 4. Op de A12 de laag Arnhem bij Utrecht voor Driebergen 2 kilometer. En op de A28 zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 We gaan los, Albert Jan. We gaan echt los, hè, nu in het derde en laatste uur van zondag in Kinderland. Jorden Spargo en You and Me. Heerlijk, hoor. Toch? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. ja, ja, ja zeker. Goed, luisteraars. Het laatste uur is aangebroken uh, van Zik. Uh, wat gaan we nou dit uur doen? We gaan in ieder geval om half vijf, rond de klok van half vijf uh, praten over het dier van de week. En die luistert naar de. Het gaat over een kater. En die luistert naar de naam Sam. Het is een Engels gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Het is een Engels gedicht deze keer en het is getiteld It's With You. En het is uh, vrij naar een uh, cd van uh, onze zangeres uit Zandvoort, Rodesh. En uh, de, titel, de tekst hebben we iets aangepast, maar het is een Engels, Engels gedicht uh, vandaag. Verder, uh, nou ja, check de blauw, dat is afgelopen. OG Bloemendaal is geëindigd in een 2-1 stand voor OG. En uh, voor de rest hebben we natuurlijk nog wat uh, nieuws. Wat ons opviel in de dagbladen en weekbladen van afgelopen week. En natuurlijk veel muziek en gauw houden. Gewoon oh, lekker blijven luisteren hier, dus Jim Crow's en Bad Bad Leroy Brown. Zondag in Kennemeland, bij het tot aan 5 uur vanmiddag op CFFZ-afvoort. voort. Jorden, de Hummer House Bands en Country Roads. Ja, en daarom draai ik nou altijd van nee, CD, eh, Almetje. Ja, nee. <laughs> Goed, wat belt in één keer, hè, de computer. Ja, kan. kan gebeuren, kan gebeuren. Uh, het, uh, het zeilmeisje, weet je wel, het uh, Nederlandse Laura meisje. Dekker. Laura Dekker. Die heeft de wereld rond want uh, de aankomst van Laura Dekker gisteren een lokale tijd op Sint Maarten is wereldnieuws. Buitenlandse media schrijven uitvoerig over de 16-jarige, beter bekend als het zeilmeisje. Ze kregen ruim 300 verzoeken voor een interview. Niet alleen haar reis, maar vooral ook haar gevecht met de Raad voor de Kinderbescherming worden uitvoerig beschreven. Zo schrijft de BBC dat Laura niet wordt achtervolgd door nachtmerries over piraten en koraalriffen, maar ook ...over haar ervaringen met de Nederlandse autoriteiten. CNN noemt haar reis historisch en controversioneel. Ook de Duitse krant Bild schrijft dat Laura gewonnen heeft van de golven, wind en deining. En van iedereen die niet in haar wilde geloven. De Australische krant Harold Sun benadrukte dat Laura onderweg diverse malen stopte... ...waar Jessica Watson in één keer doorzeilde. Laura brak het record van de jongste solozeiler rond de wereld... ...dat eerst in handen was van de Australische Watson. In de Nieuw-Zeelandse kranten wordt stilgestaan bij de vlag in de mast van Laura's zeilboot. Niet de Nederlandse driekleur, maar het zuiderkruis van de Nieuw-Zeelandse vlag. Laura werd ge geboren voor de kust van Nieuw-Zeeland en heeft aangekondigd daar naartoe te willen verhuizen. En dan gaan we nog even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. AZ tegen Ajax, jawel, 1 tegen 1. FC Groningen tegen Heerlijk Klaas Almelo, 2 tegen 1. Albert-Jan, yeah. gefeliciteerd hoor. Dank je, ik wist het wel, ik wist het wel. VVVVL tegen Feyenoord, eh, tot slot de wedstrijd die eveneens om half drie is begonnen. Tussenstand daar, 2 tegen 1.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 If there's a way, then it'll find you and help you out. You're like a circle; there's no start, no end. Close your eyes; you might see something beautiful. 'Cause it's not all pitch black in the back of your mind. So close your eyes; you might see something.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 Uh, Robbie Robertson in Somewhere Down the Crazy River. Nou, de divisie gaan we even naar kijken. Inmiddels uh, zijn uh, de wedstrijden definitief ten einde. Hebben we hebben het over AZ tegen Ajax. Eindstand daar 1 tegen 1. FC Groningen tegen Heracles Almelo. al die grijs van je gezicht <lacht> <lacht> tegen 1. En uh, VVV Venlo tegen Feyenoord. Eveneens 2 tegen 1. Dus ja, Feyenoord heeft vandaag uh, weer punten laten liggen. En Ajax uh, die mag uh, naar huis met 1 punt. Ja, die schieten er niks meer op. Geen bal. Helemaal niks. Ge Heldig, geen geen bal. Bal. Oh, juist gezegd. Goed gezegd. Oké, okay, uh, Nou, wat gaan we doen? Ik heb nog een berichtje Ja, Een berichtje, juist, goed. Opmerkelijk bericht en uh, afgelopen week uh, stond het in de krant en uh, daarvoor gaan we even naar Australië. Want een Australiër rent van Noordpool naar de Zuidpool. De 48-jarige Australiër Pat Farmer is in minder dan een jaar tijd van de Noordpool naar de Zuidpool gerend. Na de 21.000 kilometer te hebben hardgelopen plantte hij donderdag een vlag op de meest zuidelijke punten ter wereld. Farmer liep naar eigen zeggen door sneeuwstormen, verdwaalde in de woestijn in Peru en moest oppassen voor ijsberen, slangen en krokodillen, maar ook voor gewapende bendes en milities. Ook werd hij een keer bijna overreden door een vrachtauto. De oud-politicus liep 80 kilometer per dag en doorkruiste 14 landen sinds hij vorig jaar op 2 april aan zijn tocht begon. Met zijn prestatie haalt hij geld op voor waterprojecten van het Rode Kruis. Bravo! Waarvan akte? Van de Frankie Valley en de Four Seasons. En oh, wat een night! We gaan het dier van de week met je behandelen. En volgens mij is dat Sam, hè? Dat is heel juist, dat heb je Sam, want deze week staat Sam in de schijnwerpers. Hij is groot, prachtig en een beetje eigenzinnig. Hij heeft al eens eerder in deze rubriek gestaan, maar helaas heeft dat nog geen baasje voor hem opgeleverd. Sam is een van de langzitters in het asiel en daarom mag hij nog een keer op herhaling. Deze stoere kater wil graag een huis voor hem alleen, zonder soortgenootjes en kleine kinderen. Hij gaat erg graag naar buiten om muizen te vangen. Dat vindt hij fantastisch en doet hij als het de beste. Slapen behoort tot een van zijn meest favoriete bezigheden. Spelen met een touwtje of een veertje vindt hij ook leuk, maar Sam is geen knuffelkat en hij wil niet worden opgetild. Als je hem beter kent en hem in zijn waarde laat is het echt een geweldige, leuke en vriendelijke huisgenoot. Bent u inmiddels gevallen voor deze mooie grote kater en kunt u hem het huis bieden dat hij zo verdient? Kom dan zo snel mogelijk eens langs. In het Dierentehuis Kennenmaland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Het telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En ook, draad ook via internet wwwdierentehuis Wie geeft Sam een thuis? Nou helaas is uh, Sam niks voor mij, want ik heb al een kater dus. Helaas. <lacht> maar we kunnen wel een plaat voor Sam gaan draaien. Hier is Hoog Sammy, Ramse Shafi.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 Je blijft op de hoogte! Blijf op de hoogte! Kijk de muziek van Dusty Springfield op de Solvox Radio Jorden in private. Nou maak je op voor een blok autosport hier bij CWM. Ja, dat gaan we doen. Allereerst, en dat betreft nieuws over Le Mans. Want uh, Peugeot zal dit jaar niet deel niet meeneem, meedoen aan de beroemde 24 uur van Le Mans. Het Franse automerk te, maakte woensdag bekend dat het in 2012 al zijn geld en energie moet steken in de verkoop van auto's. En staat om die reden de sportieve activiteiten. Dit besluit is genomen vanwege de moeilijke economische situatie. Al dus een persverklaring. Peugeot was jarenlang de grote rivaal van het Duitse merk Audi in de 24 uur van Le Mans. Het het merk vond voor de laatst in 2009 Le Mans en eindigde voorjaar achter Audi op de nummers 2 tot en met 5. Door naar de Formule 1. De Braziliaanse Formule 1-courier Bruno Senna komt in 2012 uit voor het team van Williams. Opvallend detail, Williams was het laatste team van zijn verongelukte oom Aiton Senna. De 28-jarige Senna, die de plaats van zijn landgenoot Rubens Barrichello inneemt... ...vormt bij de Britse renstal een duo met Pastor Maldonado uit Venezuela. Senna debuteerde in 2010 bij het team van HRT en er reed in 2011 acht races voor Renault. Hij presenteerde niet geweldig, maar de negende plaats in de Grand Prix van Italië... Als beste placering. Drievoudige wereldkampioen Ayrton Senna kwam in 1994 in de Williamswagen om het leven bij een crash op het circuit van Imola. Maar wat betekent dit nu voor Baricello? Want aangezien Senna de plek overneemt van Baricello, zal aan zijn carrière een, een, in de koningsklasse van de oudsport zo goed als zeker een einde komen. De 39 Barricello is recordhouder met 326 deelnames aan een Grand Prix in de Formule 1 en zijn nu op één na laatste stoeltjes allemaal bezet voor het circuit Seizoen 2012. Alleen Hispania Racing moet nog een coureur aanstellen. En dan hebben we het over natuurlijk over autocoureur Guido van der Garde. Wat is nog altijd positief gestemd over zijn toekomst in, als autocoureur? Ook, al ook al is er in de Formule 1 voor het seizoen 2012 nog maar één stoeltje vakant. Ik wacht nog steeds op goed nieuws en ben daar zeer positief over, liet de 26-jarige van der Garde via Twitter weten. Hij zag dinsdag een eventueel dienstverband bij Williams aan zijn neus voorbij gaan. Want de Britse renstal koos voor de Braziliaan Bruno Senna als tweede rijder. Alleen Hispania Racing, zoals gezegd, heeft toch een rijdersstoeltje beschikbaar. Van de Garde die de afgelopen seizoenen in de talentklasse GP2 actief was, zinspeelde speelde niet op een contract bij de Spaanse renstal. Ik ben op dit moment heel hard aan het trainen. Ik bereid me zo goed mogelijk voor, was het enige wat hij losliet. Tot zover hè? nou afwachten dus hè. laten we hopen dat uh, dat we guido gauw in de formule 1 zien nou ik, ik, ik, ho ik hoop het voor mij eigenlijk niet het hrt dan moet hij zo vergeten nee, dat, uh, dat is waar dat is waar maar ja. Ja, een nederlander in de formule 1 maakt ja. het voor ons weer extra spannend toch dat is waar you Even Masmi Missie in Eensel van deze groep tafares. Maar een iets minder uh, bekend plaatje was Maar wel enorm leuk. Deze goed dan iets. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. En dat betekent het gedicht van de dag. Albert Jan.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 Instead, we focus and hold on to a fantasy. The only truth is that I want to be with you in grey. Show me what you want. Show me what you feel. Tell me what you think. Tell me how you feel. Show me, baby. Show me your truth. So I can give you all my love to you. It's with you that I want to be. Het is met jou. Het is met jou dat ik wil zijn. En dat was hem. Het gedicht van de dag bij CFM. Zondag in Kennemeland. Speciaal voor de zangeres. En van de zangeres moeten we eigenlijk zeggen Rodesh. Rodesh. Rodesh. Rodesh. Uit Zandvoort. He? Uit Zandvoort. Gisteren hebben we de cd-presentatie van haar gehad. Bij Sanvoet op zaterdag. En de cd is inmiddels verkrijgbaar. Dus ga gewoon eventjes surfen op internet. Naar www.voiceofrodes.com www.voiceofrodes.com En Rodes schrijf je als volgt. R-H-O-D-E-S En ontdek alles van deze zangeres. voorkasten uh, uh, happy days uh, ja oh, Albert Joris dus even lekker een plaatje aan het uitzoeken dus uh, ik praat de tijd wel even gescherp ja, ik vind het nog goed zo <laughs> goedemorgen goedemorgen goedemorgen het, Zijn zit we er weer bijna, hè? het zit er weer op bijna het zit er weer op slaat ja jongen jonge, jonge. goed uh, nog twee platen, hè? Ja, dat was het dan weer voor de zondagmiddag. Drie uur live vanaf Zondag het zondagmiddag uh, gasthuisplein. Met voetbal en al het uh, andere laatste nieuws. Juist. En volgende week dan mogen de heren het weer doen. Mogen ja. de heren het weer zelf doen. Oké, okay, zijn wij, wij zijn weer op zaterdag, hè? Op zaterdag tussen 2 en 5 uur. Goed. Goed. Luisteraars, tot de volgende keer. Tot, uh, ja, tot volgende week, hè? En tot volgende week, Oké, okay, dankjewel, Albert-Jan. Uh, Oké. Okay. Dat zijn bij een serie bomaanslagen zeker 14 doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. Vanochtend gingen er in de Sjiïtische wijk Sadr City, kort na elkaar, twee autobommen af. Daarbij vielen 11 doden. Een paar